Heb je dat gelezen? Er zijn twee kleurlingen het land uitgewezen. Als de rust was geweest, dan zou hij met open armen zijn ontvangen. Hij dacht eraan dat er geen verschil was met die kat. Of je nu op katten of op kleurlingen selecteert, je werpt een dam op ter wille van je rust. Hij nam zich voor op straat naar die kat uit. Het voorhart. Goed beschermd door zijn dikke jas met een licht hoofd en vermoeide ogen van het slechte slapen liep hij in het donker naar zijn werk, geïrriteerd door de uitlaatgassen van passerende auto's. Pas bij de raadhuisstraat, toen hij voor het stoplicht moest wachten, herinnerde hij zich zijn voornemen van daarstraks. Door de lopende zoveel verkeer dat hij dat moest opschrijven, als laatste afweermiddel. De enige mogelijkheid om ruimte te maken, zoals Simpson. Koning, zoals u nog betreffend bekend is, zal de heer Buitenrust Hetma op 31 oktober van dit jaar zijn functie van directeur van het museum neerleggen. Enkele van zijn vrienden, collega's en naaste medewerkers hebben een plan opgevat om hem bij die gelegenheid, als blijk van onze bijzondere waardering, een vriendenboek aan te bieden. De redactie daarvan is in handen gegeven van de heer Dr. A.P. Beerta en ondertekende... Gezien de bijzondere relatie tussen uw bureau en het museum en tussen u en de heer Buitenrust, het maar persoonlijk, menen wij dat een artikel van uw hand in dat vriendenboek niet mag ontbreken. Om die reden zouden we het zeer op prijs stellen indien u zich bereid verklaarde uw medewerking te verlenen. Onze gedachten gaan daarbij uit een artikel van ongeveer 2500 woorden met maximaal drie illustraties. De in dient uiterlijk 1 juni in ons bezit te zijn. Ik hoop op een gunstige reactie, Uwe teken met de meeste hoogachtige en vriendelijke groet lhp Vletter. God bewaar me, Jezus! Oh, toch. Waarom moet je toch altijd zo vloeken? Het lijkt wel of dat de laatste tijd steeds erger wordt. Ik krijg een brief of ik mee wil doen aan een vriendenboek voor Buitenrust Hetema. Dan zou ik terugschrijven dat je dat niet doet. Buitenrust Hetema is nou juist wat de enige bij wie dat niet kan. Van wie is die brief? Van je voor de Vletter. Ik zie niet in waarom je dat niet zou kunnen weigeren. En wie zit in de redactie? Beerta! Ja, terwijl hij weet hoe ik de pest heb aan dit soort bundels. Ja, voor Beerta is dat alleen maar een reden te meer. Je hebt toch altijd op het standpunt gestaan dat je alleen maar iets moet schrijven als je wat te zeggen hebt? Ja. Dan zou ik zeker aan dat standpunt vasthouden. Misschien kun je een stuk over dat brood schrijven. Jullie zitten toch samen in die broodcommissie? Wat moet ik daar in godsnaam over zeggen? Nou doe je het weer. Is dat nou echt nodig? Sorry. Ik moet even afreageren. Over de dorsvlegel dan. Dan kun je bij zijn afscheid ook nog die vlegel uit Enkhuizen cadeau doen. Ik zou het weigeren. Je kunt op zo'n punt geen compromissen sluiten. De Tursvlegel. Ik weet er alleen nog geen pest van. Meer dan wie ook. Ja. Ik ga koffie drinken. Ha. Even mijn fiets wegzetten. Je kunt hem ook wat binnenzetten. Nee, laat maar. Dit keer maar wat truffels. Lekker? En een kop koffie. Graag. Hmm. Nee, dan jij ook natuurlijk. Hoe gaat het met je buurvrouw? Oh, dat is niks. Ze heeft een keer gevraagd of ik een kop koffie kwam drinken als haar man nachtdienst had. Maar daar zijn we maar niet op ingegaan. Daar zijn jullie geen van beiden iets in. Nee, dat is met uh, promiscueus. Ik moet een artikel schrijven over het dorsen voor een feestbundel. Oh ja. Toen jij in de oorlog bij die boer was, heb je toen ook nog zien dorsen? Ja. Met een dorsvlegel? Ja, met z'n drieën, geloof ik. En herinner je, je nog wat voor een vlegel dat was? Nee, dat herinner ik me niet. Een gewone vlegel, denk ik. Ook niet of ze die vlegel hoog boven hun hoofd tilden? Ja, dat geloof ik wel. Je zit toch zeker niet over je werk te praten? Het zou helemaal wat zijn. Nicoline heeft de pest aan dat artikel. Oh, niet alleen aan dat artikel. Aan dat hele rotbureau. Ja, misschien zou ik dat ook wel hebben. Ze vindt bovendien dat ik dat artikel had moeten weigeren. Omdat je dat altijd gezegd hebt. Je hebt altijd gezegd dat je niet in een feestbundel zou schrijven. In feestbundels schrijf ik niet, zei je. Dat is onzin. Ik heb dan beert daar nou juist altijd zo kwalijk. Het probleem is dat het voor de directeur van het museum is. Hij zit in mijn commissie en ik in de zijne. En hij is mijn naaste collega. Ja, ik weet het niet hoor. En als je nou gewoon zegt dat je het niet doet? Ze kunnen je toch niets maken? Dan slaan ze je maar als ze dat zo belangrijk vinden. Je kunt niet van alles een principe maken. Ik heb dat werk aangenomen. Zoiets hoort bij mijn werk toch op hoogte. Ik zie dat helemaal niet in dat dat bij je werk hoort. En als het er wel bij hoort, dan deugt dat werk niet. Dan moet je daar weg. Dat was het principe. Het enige wat er van zulke principes overblijft... is dat je de dingen met tegenzin doet... En Frans dan? Frans doet zulke dingen toch ook niet? Nee, maar ik heb ook geen werk. Daarom? Als je zulke dingen onzin vindt, dan moet je zulk werk niet doen. Nee. Dit is de vlegel waar ik dat artikel over schrijf. Ja, dat is wel een mooi stuk gereedschap. Hier heeft die man hem vastgehouden. Ja, dat is wel mythos natuurlijk. Bijzonder bijzondere van deze vlegel is die kerf. En de lengte van de verbindingsriem. Dat vind je verder alleen aan de randen van Europa. Ja. Wat is dat voor spul? Dat is palingvel. Dat gebruiken ze daarvoor. Dat probeer ik dus te verklaren. Dat lijkt me toch eigenlijk wel leuk. Op zichzelf is het wel leuk. Maar wat er niet aan deugt is de pretentie. Dat bedoelt Nicolini natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Ik weet alleen niet wat ik eraan moet doen. Nee. Weet jij al wat je gaat stemmen? Uh, ik denk maar PSP. Iets anders is er eigenlijk niet. Vind je niet? Nee. Ik dacht dat jij kapautus zou stemmen. Niet nu Roel van Duin niet op de lijst staat. Daar heb ik ook nog over gedacht. Maar die man die ze nu als lijst aanvoerder hebben, dat lijkt me niks. Dat is een leeg hoofd. Ja, dat lijkt me ook wel. Vroeger was het geen probleem. Dan stemde je Partij van de Arbeid en het kwam niet bij me op dat het nog zou veranderen. Ja, ik heb ook nog een paar keer Partij van de Arbeid gestemd. Waarschijnlijk dacht ik toen nog dat de mensen in hun hart allemaal goed zijn... en dat er tenslotte iets van te maken is. Nee, dat heb ik geloof ik nooit gedacht. Ik ook niet. Ik wist meteen al dat de meeste mensen schof te zijn. Ja, dat heb jij omdat je vader werkloos was. Mijn vader was niet werkloos. Nee. Misschien denk ik het nog wel trouwens, want als ik lees dat de meerderheid... de trots de beste omroep vindt en de telegraaf leest, dan schokt me dat. Net zoals het heel lang duurde voordat ik inzag dat de mensen in de Jordaan, waar we wonen... Helemaal geen socialist waren, al stemden ze erop, maar precies dezelfde platte fascistische burgermannen als er in Zuid en hier op de gracht wonen, behalve dat ze niet zoveel geld hebben natuurlijk. Maar dat is toch nog wel essentieel zeker? Nee, dat vind ik niet. Nee. nee, dat vind ik eigenlijk ook niet. Maar die mensen zijn toch machteloos? Die moeten toch maar afwachten wat de hoge heren over hen beslissen? Ja, dat wel. Tot ze zelf macht hebben. Dat zien we dan wel weer. En over mij hebben ze wel macht. Achter me wonen mensen die hebben bij de woningbouwvereniging geklaagd dat ik altijd papier voor mijn ramen heb. Terwijl ze mijn raam niet eens kunnen zien als ze gewoon naar buiten kijken. Maar ik heb wel een maatschappelijk werkzaam aan de deur gehad dat ik het weg moet halen. Ja, zie je? Het zijn schoften. In de oorlog zouden zulke mensen onderduikers hebben aangegeven. En wat heb je nou gedaan? Mijn moeder heeft vitrages voor me gemaakt. Paarse? Nee, witte. De PSP dus. Hoewel ik geen pacifist ben en dus ook geen socialist meer. Eigenlijk ben ik alleen maar tegen. Je kunt ook nog CPN stemmen. Nee, dat kan niet. Die deuren helemaal niet. Dat is macht om een hoekje. Of de boerenpartij. <laughs> Eigenlijk moet je omgekeerd te werk gaan. Je moet eerst vaststellen wat voor maatschappij je zelf zou willen. En dan kijken welk verkiezingsprogramma daar het dichtst bij komt. Ik wil een maatschappij waarin niks verandert. Waarin de mensen het werk eerlijk onder elkaar verdelen. Weinig verdienen. De pest hebben aan auto's. Met vakantie naar de Veluwe gaan. En s'avonds op een bankje voor hun huis zitten en de voorbijgangers groeten. Dat is rechts. Ja. Dat is rechts. Dan zou je ook VVD kunnen stemmen. Als dat niet zulke patsers waren die zich juist verdomd lekker voelen. Je vader zal nu wel DS70 stemmen. Mijn vader? Geen sprake van. Hij vindt de Partij van de Arbeid toch veel te links aan het worden? Dat kan wel zijn, maar daarom blijft hij wel stemmen. Nou, ik denk van niet. En ik denk van wel. Mijn vader is trouw. Die verandert niet. <lacht> Dit is Henk van Horen met AFRO's radiojournaal, The Day After the Night Before. We gaan vanmorgen uiteraard breedvoerig en uitvoerig in op de politieke aardverschuiving van gisteren. U weet het zo langzamerhand wel, de regeringspartijen hebben zware verliezen geleden. De Partij van de Arbeid won fors, ondanks de toestanden met DS70 en DS Senior. En DS70 kan de grootste winnaar genoemd worden, te vergelijken met de opkomst van de Boerenpartij en D66. Daar staat -ie dag wel iemand bij de overlijdensberichten die ik gekend heb. Dat is 300 per jaar. Zoiets. Hoe lang hebt u dat dan al? Lang. Dat zou betekenen dat u een paar duizend mensen kent. Ja. Vind je dat veel? Dat vind ik nogal veel. Och, zoiets gaat vanzelf, maar je hebt gelijk. Ik herinner me nog een tijd, dat het er maar één in de drie dagen was. Ik word oud... En? Je zult niet geloven. Ik was echt van plan om nou eens op de Partij van de Arbeid te stemmen. Ik zweer het. Ik ga het stemhokje in. Ik vouw de papier open. Nummer 1 van lijst 1. Geen ogenblik bij stilgestaan. En verdomd. Ik ga naar buiten en ik zie op een verkiezingsbouillet dat ik lunch heb gestemd. KVP. <lacht> Boerakker in de bocht. Dat is wel ongeveer het ergste wat je doen kunt. Helemaal mee eens! Maar wat moet ik doen? Ik kan dat project toch niet terughalen? Enige is niet meer te stemmen! <lacht> wat een eigenaardige sneeboon is dat toch! Hebt u al gestemd? Ja, ik heb al gestemd. Ik stem altijd voor ik naar mijn werk ga. Wat hebt u dan gestemd? Ik stem altijd hetzelfde, maar niet hetzelfde lijstnummer. En ook niet dezelfde partij? En ook niet... ...dezelfde partij. Wat heb jij gestemd? PSP. En jij? Ik heb nog niet gestemd. Je laat je stem weer ongeldig maken? Nee, dit keer is er een partij met een verkiezingsprogramma... ...waarmee ik mij wel kan verenigen. D66. In ieder geval geen socialistische partij. Je hoeft geen socialist te zijn om op een socialistische partij te stemmen. Ik ben geen pacifist en geen socialist, maar ik stem wel PSP. Als jij geen socialist bent, dan weet ik niet wie dat wel is. Ja, toch ben ik geen socialist. Wat ben je dan wel? Ik ben een anarcho-fascist. Ik ben tegen mensen die macht hebben, maar voor orde. <lacht> Zo'n partij bestaat alleen niet. In dat geval zou ik mijn stem ongeldig laten maken. De Partij van de Arbeid heeft tegenover het verlies aan DS-70... ...daarentegen een, uh, uh, een uh, meer dan gecompenseerd... ...de toestromen van stemmen van de katholieke volkspartij... ...van de Christen-Historische Unie, van eigenlijk van alle kanten... Uh, dat uh, verklaar ik uit het feit dat, uh, dat de Partij van de Arbeid er dus in geslaagd is ditmaal om als een uh, centrumvormende kracht uh, te vergeren. Jarenlang is de Partij van de Arbeid gekensgest als een partij van bejaarden, van, van vergrijsten. Ze heeft de moed gehad door te stoten naar de jongeren. Uh, ze heeft haar programma geradicaliseerd, maar niet onredelijk gemaakt. En het resultaat is geweest dat ondanks het optreden van de ESC door de Partij van de Arbeid dus eigenlijk uh, ja, voor neerse Nederlandse verhouding aanzienlijke winst heeft geboekt.